een Klomp met het NOS-journaal. De lichaamsresten die zijn gevonden bij de ramplek van het neergestorte egypt Air vliegtuig zijn erg klein. Volgens een forensisch expert die de lichamen onderzoekt zou dat kunnen wijzen op een explosie aan boord. De Egyptische expert zegt tegen persbureau AP dat er tot nu toe geen volledige lichaamsdelen zijn gevonden. Een explosie is volgens hem een logische verklaring daarvoor. Persbureau Reuters benadrukt dat er nog geen resten van explosieven zijn gevonden. Vorige week stortte de Airbus van Egypte er neer in de Middellandse Zee. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. België laat steeds meer gevangenen vrij... omdat het leven in de gevangenissen onmenselijk is geworden. Door een staking van bewakers krijgen gevangenen niet genoeg te eten. Ze kunnen nauwelijks douchen en ze kunnen niet altijd naar de wc. Omdat de gevangenissen volgens een Brusselse onderzoeksrechter te smerig zijn... zouden enkele tientallen verdachten al zijn vrijgelaten.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 Voor het eerst in de geschiedenis wordt er bij de beveiliging van de Tour de France een antiterreureenheid ingezet. Normaal wordt de eenheid ingezet bij bijvoorbeeld het beëindigen van gijzelingen. Al kwamen ze in actie rond de aanslagen in Parijs. In totaal worden er tijdens de Tour de France 23.000 agenten ingezet. De Tour begint op 2 juli. Het theater- en concertbezoek zit in de lift. Vorig jaar steeg het aantal bezoekers met 13 procent naar ongeveer 10,5 miljoen. Volgens de branche komt de stijging onder meer door bredere en vernieuwende programma's van theaters. Het weer, af en toe zon, maar wel fris. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen meer zon, ook nog een, bu ook nog een aantal buien en zo'n 17 graden. Donderdag wordt het 20 tot 24 graden, maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Prins Klausplein, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En door een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... bij harlingsveld Giesendam zes kilometer. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 Zal ik het heel even tussendoor. Dat heeft, nog even niks met de, dat heeft nog even niks met de officiële lezing te maken. Maar gewoon, omdat jullie ook al nooit een pornofilm hadden gezien. het ja. lezen, balkon ook boven. Ja. Oké. Okay. Nou, heel even tussendoor. Dus even. even zij, dat heeft even niks met de uh, officiële programma te maken. Kijk, dit is, dit is de, zeg maar, de wereld. Heel globaal. En de hè?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 Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je zak droge krentenbollen mee weten te grissen, ja. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Ja. Met twee, twee kinderen met griep en zij zelf ook. En dat ze al drie hele dagen en nachten achter elkaar niet geslapen heeft. Daar zie je dan nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over.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 Snap ik ook niet. Haar uh, laatste album, 25, dat uh, is in de streamingmedia niet terug te vinden. Dat nou, haalt niet op Spotify. De merkwaardige tijd doet ze ervoor dat ze nu van het album natuurlijk een stuk of wat singles gaan trekken. Dit is nummer 4 of 5 al geloof ik. En die komen er dan wel op. Dus nou, nou snap ik het beleid ook niet ja. meer helemaal. Wel, uh, het oudere werk van haar gewoon wel op Spotify. staat. 21 en 19 en zo. Die staan er gewoon wel op. En uh, Skyfall, al dat soort dingen. Maar het laatste album, dat, uh, ja, dat snap ik dan niet. Ik begrijp dat niet. Ik, ik kan dat niet begrijpen. Nee, ik snap dat niet. En, en daar zie je dus dat de singeltjes, bijvoorbeeld, dit, dit is al, al vierde single uh, van het album. Die, die staat er dan gewoon wel op. Nou, zetten we gewoon ook het album erop. Maakt het nou uit? Ja. Die paar nummers, extra Ja. Ja, er zijn van die artiesten die vinden dat ze aan de streaming audio uh, services te weinig verdienen. Ja, nou, meestal zijn het mensen die al een behoorlijk gesprek de bankrekening hebben. Ja. Dus ik begrijp dat dan, uh, begrijp dat dan niet. Nee. Uh, ja. Ja, en een gemiste kans. En het is een gemiste kans, want je, je laat toch een groot publiek uh, uh, links, liggen, liggen. links liggen. Wat ja. dan niet van je muziek kan genieten. Dus, nou, ja. dom. Dom. Dom. Dom, dom, dom. Wat doe ik nou weer? Dat weet ik niet, dat ken ik niet. Zie ik, niet nou, ik zit iets meer te doen. Ik weet niet oh. wat ik te doe doen Ja, ook een leuke tune, maar. Nee. Ja. Niet helemaal de bedoeling. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar. Het is uh, dinsdag hoor, geen maandag. Nee, dat, uh, dat is niet. Nou, dit is in ieder geval de goede tune. Ja. want we gaan even uh, eten mm -hmm. ja eten gaan joe oh ja dat vorige nummer dat heet send my love to your, new, to your new lover dat was de titel van Adele. had ik nog niet verteld ah. het recept van de week een gerecht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 En dat is een uh, recept voor twee personen. En uh, de bereidingstijd duurt ongeveer 20 minuten. U heeft hiervoor nodig één zakje risotto alla Milanese. Drie eetlepels olijfolie. Twee kipfilets. één theelepel cougneet of kurkuma. Een half pak tuinerwten. Uit de diepvries een half zakje verse basilicum, grof gescheurd en 50 gram geraspte oude kaas. De bereiding gaat als volgt. Uh, de, zet de risotto op met een halve liter water... en een eetlepel uh, uh, olijfolie. En uh, kook de risotto in ongeveer een kwartiertje gaar. Uh, Halverwege voegt u de bevroren tuinert uh, uh, aan de risotto toe... en uh, roert dit goed door... Vervolgens de kipfilet in reepjes snijden, bestrooien met peper, zout en de kurkuma. In een koekenpan de rest van de olie verhitten en de kip in acht minuten rondom bruin bakken. Kip en basilicum door de risotto mengen en uh, dit verdelen over twee borden. Tot slot uh, strooit u er nog wat geraspte kaas overheen. En een tip hierbij is voor een vegetarische variant. Ook daar hou ik rekening mee. Uh, Vervang de kip, in dit geval voor uh, stukjes koorn of uh, tofu, wat u lekker vindt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dus bij één ding niet duidelijk, kan dat even vragen? Hè? Nou, vertel. Die moet moeten die bevroren in de pannen moeten ze eerst ontdooid worden? Nee hoor, die kunnen gewoon bevroren uh, en wel. Oh. Ja. Oh. Die ontdooien voorzelf. Je, oh ja. Op het moment dat je ze in, de, in, in dat kokende spul gooit, zijn ze al ontdooid. Ja, oké. Okay. Nou ja, en ze dan. zijn al voorgekookt dus. uh, Ik uh, denk, vraag het maar even. Ja. Ik bedoel, ik heb daar even stand van. Ja, ik wel. Ah. Dat zeg ik er net bij. Halverwege de bevroren tuinerten eraan toevoegen. Ja. Je hoeft ze niet te ontdooien. Het mag ja, wel, maar het ik, hoeft ik niet. Ben, ik ben geen keukenprins, hè. Nee, dat weet ik. Nee, Als vroeg, vroeg mij laatst een beetje waterwarm te maken. was ik het recept kwijt. Dus uh... <laughs> Oké, okay, nou gaan we hebben een waterkoker. <laughs> ja, ja, Ijsblokjes maken kan ik ook niet. Nee, nee. Moet ik ook een recept voor hebben. Ja. Nee, dat is nergens te vinden. Nee. Ja. Ja, je kon een knoppen niet vinden, hè? Nee. Nee. Nou, zullen we dan maar weer een muziekje doen? Ja, laten we dat maar doen. Ja, hè? Ja, ja vind ik ook. Even kijken hoor, waar zit ik nou eigenlijk? Want ik... Even kijken hoor. Oh ja. Ja. Had ik nou al verteld dat het liedje van. Adele, hoe dat liedje. Oh ja, dat komt Ja, hè? dat had je. Zo, ook... Send... ja kort dat te is ook niet meer wat dat was. Send he? my love to your new lover, ja. Dat was het. Ja. Dit nummer kent u in de uitvoering van Roger Daltrey. Maar dit is David Courtney, samen met Roger Daltrey. I paid all my dues, so I picked up my shoes. I got up and walked away.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 Oh, I Just a boy Giving it all away Featuring Roger Daltrey Just a boy Ja, zelf ook een dat met dit nummer Giving it all boy, away Giving it all away Just a boy En... ...intussen bijna vijf voor half twee geworden. En dat betekent dat we over een ongeveer een minuut of zes... wij u mee meenemen naar het sigma. I've been dienst. drowning in the river. The under, I I can't see it any clearer. long ago... ...down here underneath the surface... You're my only hope If you remember me Everyone else can't forget Everyone else can't forget Tell them I have nothing, nothing been waiting for the storm, to surrender my soul, beat me in your holy water, and lay me down, if you remember me, everyone else can forget, everyone else can forget, tell them I samen met Take, take That. Zonder oh no, samen dus met de janker. Sigma en Take That and Cry. Dat was het. En we gaan zo naar het nieuws. Maar eerst nog even deze leuke van Leonard Cohen. Live versie van een heel bekend liedje. Save the last dance for me. You can dance. Every dance the guy. Catches your eye Let them hold you tight You can smile Every smile for the man Holding your hand In the pale moonlight Just don't forget Taking you And in whose arms You're gonna be So darling Save the life Dance for me Oh I know That the music's fine Like sparkling wine Go and have your fun Dance and sing But when we're apart Don't you give your love to anyone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 I love you oh so much You can dance You can carry on Till the night is gone And it's time to go He will ask If you came alone Can he take you home You must tell him no Save the last dance for me You can dance, you can carry on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 stands so so nou, het me zo te horen Leonard Cohen de man met het zeer donkerbruine stemgeluid en eh uh, dat ik wil zeggen. Uh, in ieder geval uh, een lekkere plaat. Gewoon. Uh, save the last dance for me. En uh, het Engels moet u zeggen. Save the last dance for me. Hm? Dat is Engels. Goed. Uh, <laughs> ja. Hey. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In een snackbar aan de Vergierenweg in Haarlem is gisteravond een vechtpartij uitgebroken tussen twee mannen. De medewerker van de snackbar raakte hierdoor licht gewond. De verdachte kon dankzij een goed signalement snel worden aangehouden. De politie is echter nog op zoek naar bezoekers die het voorval hebben gezien maar die al vertrokken waren voordat de agenten arriveerden. In een woning van een oude dame aan de Tromstraat... heeft de politie maandagmiddag een henneplantage aangetroffen. In een van de kamers zat een henneplantage met tientallen planten. Een andere vrouw op leeftijd die op dat moment in de woning aanwezig was... moest mee naar het politiebureau. De politie heeft een auto die voor de deur van de woning stond in beslag genomen... Een gespecialiseerd bedrijf heeft de plantage ontmanteld. Buurtbewoners lieten weten al langer een vermoeden te hebben van een plantage. De bewoonster van de woning wist er zeer waarschijnlijk niets van af. Om dezelfde tijd kwamen er een aantal personen bij haar langs om klusjes voor haar te doen. En waarschijnlijk zijn zij ook voor de herplantage verantwoordelijk. Tijdens het onderzoek kwam de politie ook een andere plantage op het spoor aan de Bankertstraat op een paar honderd meter afstand. In Bloemendaal heeft de politie gisteravond met een helikopter gezocht naar de vermiste vrouw uit Haarlem. De vrouw is voor zover bekend nog niet aangetroffen. Het gaat om een 39-jarige slanke vrouw van 1 meter, ongeveer 1 meter 67. Ze heeft donkblond, halflang haar en draagt een bruingroene leren jas. De vermissing werd vermeld op burgernet. De vrouw werd gezocht in het duingebied in de omgeving van de Bergweg. De wijkagent van het gebied meldde op Twitter dat de politie tijdens de zoektocht een helikopter, een speurhond en diverse eenheden heeft ingezet. Desondanks is de vrouw, voor zover bekend, nog niet gevonden. In Haarlem zag een getuige afgelopen zondagavond dat er een diefstal plaatsvond in een in het centrum geparkeerde auto. Een man had een grote bouwstofzuiger weggenomen en kon later worden aangehouden. De verdachte ging er op de fiets met de bouwstofzuiger vandoor. De getuigen zetten volgens een bericht op de Facebookpagina van eh, politie Haarlem... met zijn auto de achtervolging in en waarschuwde eh, aldoende de politie. De verdachte kon later op de Wilhelminastraat worden aangehouden. De gestolen stofzuiger had hij onderweg ergens gedumpt... En tijdens een aanhouding bleek de verdachte nog eens in bezit te zijn van uh, verschillende inbrekerswerktuigen. Hij is ingesloten. Het college heeft onlangs besloten om een evenementensubsidie ter beschikking te stellen... voor de organisatie van de IJsbaan op het Raadhuisplein. De Winterwonderland IJsbaan is inmiddels een traditie geworden... en versterkt de aantrekkingskracht op het centrum. De kinderen kunnen schaatsen... terwijl de ouders een bezoek brengen aan winkels en horeca van Zandvoort. Voor het college is het van belang dat het evenement draagvlak heeft... binnen ondernemend Zandvoort. Een groot deel van de Zandvoortse ondernemers... draagt financieel bij aan dit evenement... Ook worden in samenwerking met lokale ondernemers een aantal randactiviteiten georganiseerd. Denk daarbij aan disco aan ijs, de sprookjeswandeling en het kampioenschap fluitlek, fluitketelcurling. <coughs> en tot zover de berichten. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of je winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Gisteren was het uh, kleddernat en het heeft bijna de hele dag geregend. En overal in de regio viel meer dan 10 mm. Vandaag is het een stuk droger, maar voor de zon is wederom weinig ruimte. Al doet hij zijn best om uh, uh, af en toe door de bewolking heen te breken. Uh, vanavond neemt de kans op wat lichte regen weer toe. En de wind is um, hierbij matig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten. En het wordt hooguit uit een graad of 13. Vannacht wordt het geleidelijk weer droog en de temperatuur zakt dan naar een graad of 10. Morgen blijft het droog en uh, in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind is zwak uit het zuiden en de temperatuur uh, loopt op naar een wat aangenamere 16 graden. Tot zover. After Forever was dat. That... Zijn we? Ik zei ja. En ook van uh, Eigen Bodem. Met uh, zangeres Jansen. die ik maatloos bewonder. Vanwege haar stemgeluid. En uh, die inmiddels uh, frontvrouw is van uh, Nightwish. Ja. Oh. Ja, de, dat is diezelfde zangeres. Oh, oh oké. Okay. Ja, ja. Die we een tijdje terug zagen. Oh, oké. Okay, ja. nou, in de reunie van uh, de rockschool. Ja, oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja dit is dezelfde. Ja. Goed, het liedje van de Suikwens. The Pledge of My Allegiance. Zo heette het uh, liedje ook nog eens een keer. Dan met u weer geheel en al op de hoogte. En de band heette uh, After Forever. Ja, nou, oké. Okay. Hebben we ook weer gehad. He? <laughs> Dat is het leuke van die liedjes van de sidekick. Ze, de, die, die we hebben, die hebben allemaal een totaal andere smaak. Dat is juist zo leuk. En dus hoor je af en toe eens dingen die je normaal nooit hoort. Doos vandaag. En die eigenlijk nooit op de radio zijn. Donald Fagan is ja. dit. En dat heet Nightfly. Ja, hoi wel. Donald Fagan. Ooit, uh, ook lid van uh, Steely Dan hè? Ja. Later op de solo gegaan dit soort prachtige muziek gemaakt. Donald Faken dus en het liedje dat heet Nightfly. Man. weet je waar ik trouwens ook achter uh, ben? Dat uh, zangeres die Springfield vroeger ook weer vrouw was. Ja, die deed ook weer voorspellingen. Vooral als het ging regenen. Maar dit is wel heel erg mooi. Hele jonge Dusty Springfield, I think it's gonna rain today. Think I'll kick it down the street. That's the way. To... Ik herinner me dat ik dit nummer uh, voor het eerst hoorde op een LP, een, een verzamel LP, uh, die ik toen, toen kocht als, als bijdrage voor UNICEF, geloof ik. En daar stond dit op, toen vond ik het al prachtig. En nu, in dat lijstje wat ik elke week van Spotify krijg, dat krijgt u ook trouwens, dat heeft iedereen die krijgt zo'n lijstje. Uh, Discover Weekly heet dat lijstje, en daar stond die weer in. Ik denk, hey, die ga ik weer eens draaien, want ik vind het zo'n mooi nummer. Uh, Dusty Springfield was dat. Hele jonge Dusty Springfield. Nu uit uh, eind jaren zestig. En het heet I Think It's Gonna Rain Today. Dus zoals was vroeger ook weer vrouw. Ja, dan kan je dat maar zien. Uh, ik heb er nog eentje voor u. En dat is een hele aparte. Dat is een hele leuke. Die is van Art Garfunkel. Ik kende het niet, maar ik vind het wel een heel leuk liedje. Luister maar. Het heet I Shall Sing. Zing, het liedje, komt uh, 1973, stond op het album Angel Clare. Ja, dat album dat heb ik niet, dus ja, dan, dan kan het wel kloppen. Ik het niet ken, maar achteraf ken ik het natuurlijk wel, want het is een, een beetje een hintje geweest. Dus, uh, ja. ja, dan weet je het, hè, als je die bas hoort, dan hoort dit allemaal. Dan weet u dat het weer tijd is voor ons. Ja, dan is het weer ophoepelen geblazen. <laughs> ah, dat is niet zo hoor. We kunnen rustig blijven zitten als we dat willen. Maar... Willen we dat? Goed, dit was Zalt voor het lunch. voor deze dinsdag de 24e morgen ben ik er uiteraard weer. Anders zult u moeten missen morgen. Liefst maar ontrouw morgen. Eh, uh, ja. Ik moet vinyl ook helemaal alleen doen. Maar, oh, ja. Hoe hou ik het ja. vol? Ja, nou, dan uh, moet breuter plan komen. Ja, dat is waar. Goed, nou uh, morgen dus in ieder geval ben ik er weer 12 uur met uh, Zandvoort Lunch en daarna de viniljaren. En uh, wat we daarin gaan doen weet ik nog niet. Ik, ja, ik denk dat ik het wel weet, maar ik moet er nog even goed over nadenken. In ieder geval voor vandaag zit het erop. En ik wens je dus gewoon nog een hele lekkere dinsdag. En tot morgen ja. dan maar. Huh? Ja, wat mij je... betreft tot volgende week. Ja.